Het zou kunnen betekenen dat het proces in een later stadium nog wordt uitgesteld. De 70-jarige Mladic is zelf in de rechtszaal aanwezig. De veiligheid bij het Zeeuwse fosforbedrijf Termfos is nog onvoldoende... maar de fabriek stoot minder gevaarlijke stoffen uit. Dat concludeert de provincie Zeeland na twee jaar verscherpt toezicht op de fabriek. Termfos stootte jarenlang te veel zware metalen uit. De inspectiedienst van het ministerie van Milieu dreigde twee jaar geleden het bedrijf te sluiten...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 De Belgische politie heeft 20 agenten extra vrijgemaakt voor de drugscontroles. Het weer, buien en vooral in het zuidwesten droog en ook zon. Vrij veel wind en het wordt 11 graden. Morgen hemelvaartsdag op de meeste plaatsen droog en zonnige periode. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS -journaal. Dit is Kees Kwaks van de ANDB. Er staan geen files, maar er wordt wel op snelheid gecontroleerd vandaag op de A1 tussen Amsterdam en Amersfoort. En op de A28 tussen Utrecht en Amersfoort.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 Love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 And it flows through you is ZFM song yes. Yeah. ZANG